Uit een stoel te komen, Terwijl De Bruin uitvoerig zijn verhaal vertelde, keek hij naar buiten. Ervoor nou zorgde dat hij op het juiste ogenblik een vraag stelde, maar zonder de details van de antwoorden in zich op te nemen. Hij vroeg zich af hoe hij zo gespannen was geraakt. Hij stelde dat hij te vroeg had moeten praten. Een mens ben moet ben eerst enige tijd alleen zijn, de voor hij weer heel langzaam Vol aan de aanwezigheid van, van medemensen kan denken. Met mijn ribbenkast.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 ook zullen kunnen zeggen, moeten we maar afwachten. Ik houd u daarvan op de hoogte met vriendelijke groet... M. Koning. Pas van de binnenkort zullen stent van de krant lezen. We voor een nieuwe documentisten te vragen. Mevrouw Krijmer in mijn bureau gaat verlaten. Dus naar zijn ze met spek omdat ging ik als beslissing om zo voor de huishouding van de pastorie, werkzaamheden en sociale verplichtingen niet. beter te combineren met de werkzaamheden van het blok, verlies en haar op het meest. bij heeft je veel filmpje over niet gemakkelijk te vervangen zijn, of dat straks van de opvolgers. kunnen zijn. we moeten afwachten. we de hoogte met een vriendelijke groep, mmm, Je hebt die brief toch wel eerst aan Manda voorgelegd? Nee, waarom? Omdat ik vind dat je dat niet kunt schrijven wanneer je niet zeker weet dat Manda ermee instemt. Maar dit heeft ze toch gezegd? Dit heeft ze tegen jou gezegd.